de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook... is opgelopen tot 29. Dat meldde ziekenhuizen in het gebied. Daarmee is het een van de dodelijkste dagen... sinds het staakt het vuren dat in oktober inging. Bij de aanvallen werden onder meer een tentenkamp... een appartementencomplex en een politiebureau geraakt... Volgens Israël waren de aanvallen gericht op doelen van Hamas en islamitische jihad, die zich volgens Israël niet houden aan de voorwaarden voor het staakt het vuren. De politie heeft deze week vier verdachten opgepakt in een onderzoek naar babbeltrucs. Het gaat om een vrouw uit Almere en drie mannen uit Amsterdam... die volgens de politie onderdeel zijn van een netwerk van oplichters. In november werden ook al twee verdachten aangehouden, onder wie een meisje van 14. Ze werden gearresteerd nadat een vrouw de politie had ingelicht. Ze was door de oplichters opgebeld met de mededeling dat ze geld en sieraden kwamen ophalen om ze zogenaamd veilig op te bergen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev rijdt de metro niet meer doordat de stroom is uitgevallen. Voor het eerst deze oorlog wordt op geen enkel traject meer gereden. Ook de roltrappen staan stil. De metro in Kiev wordt dagelijks door honderdduizenden mensen gebruikt. Stations dienen nog wel als schuilplaats, want er is wel noodstroom. De energievoorziening in Oekraïne is zwaar beschadigd door Russische beschietingen, en ook buurland Moldavië heeft er last van. In de hoofdstad vielen de verkeerslichten uit. Bij Urk zijn afgelopen nacht metershoge letters vernield en beklad met leuzen tegen migranten. De letters vormden de tekst Wij Flevoland... en waren daar vorige week neergezet... vanwege het 40-jarig bestaan van de provincie. Maar van Dale hebben de letters in een andere volgorde gezet... waardoor er nu Wij Vol Land staat. En op de letters zijn teksten geschreven als AZC Weg ermee. De provincie gaat aangifte doen. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog. In het zuiden wat zon. Daar is het 9 graden. In het uiterste noorden, net boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 de trein naar Zandvoort. Wel leuk om uh, deze even terug te horen. Hè? Ja. En het heeft allemaal te maken met het uh, programma van vandaag. Ik neem de eerste trein naar Sandvort. Willem Willemduin. En waarom ik uh, die draaide? Dat hoor je zo dadelijk. Maar eerst gaan we naar Duinjesveld, want uh, ja, vanmiddag wordt er weer gevoetbald. En uh, Piet is aanwezig bij de wedstrijd van vanmiddag daar op het uh, sportpark. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag hier. Het is een beetje uh, trieste omgeving even hier. En dat zal ik uitleggen, we zijn uh, 22 minuten aan het voetballen geweest en daar uh, valt uh, een speler van ons toch redelijk geplasseerd uit en de tegenpartij scoort 0-1. En een van uh, de toeschouwers langs de lijn die hoort uh, onwel. Oh! En die is, uh, die, ik weet niet, die uh, wordt nu, de wedstrijd wordt ook tijdelijk stilgelegd. Ik zie, dat. De, het lijkt er op de bewegingen te maken dat ze even naar de kleedkamer gaan. En uh, ja, dus heb ik afwachten wat er aan de hand is, maar we zijn 1-0 achter in ieder geval. We, met een redelijk geblesseerd uh, aantal geblesseerden en invallers. Maar dat mag dat pret niet drukken. We speelden lekker en het ging goed. Maar ja, die ene die toeschouwer die is na de goal. Waar werd die goal werd gemaakt en uh, ik weet nog niet wie het is ook. Ik kan verder geen details melden. Ik ga er ook niet bij staan. Maar, maar dat, dat is even een situatie op dit moment. Een beetje triest en uh, ik heb nog wel heel veel wat te vertellen. Maar ik stel voor om even te wachten en dat in de volgende uitzending te doen. Is dat, een idee? dat gaan we zeker doen Piet. Uh, nou ja, hou het in de gaten daar. En uh, wij horen straks weer van je. Oké, okay, tot dat, zo. Dankjewel Piet. Nou, beginnen we met een uh, achterstand van uh, 1-0 tegen Zwaluwe 30 uit uh, Hoorn. En uh, ja, inderdaad een uh, toeschouwer die onwel is geworden, Benno. Ja. Jij hebt uh, vroeger op de, op de ambu gereden. Klopt. Dus ja, uh, ja komen ze meteen uh, naar zo'n uh, sportpark uh, toe, neem ik aan... om uh, nou, te kijken op. wat er aan de hand is. Ik, ik hoorde net al een uh, sirene, maar ik kan het op internet uh, niet terugvinden. Maar dat zegt niet alles. Dat, is, uh, dat heb je met de ambulances, uh, die meldingen... die via het zogenaamde P2000-systeem worden vrijgegeven... Dat als zeg maar een allemaal als onderweg is... dan worden ze gewoon via de mobilifoon opgeroepen... en dan wordt het in een boordcomputer gezet, de melding. Uh, en dan krijg je het niet op de zogenaamde P2000 te zien. Ah, oké. Okay. Nou, maar dan we... hoor je ze wel natuurlijk. Ja, hè? we houden het in de gaten, Benno. Ja. En uh, ja, vandaag, uh, ik neem de eerste trein naar zand voor de plaat waar we mee begonnen. Ja. Waarom uh, doen we dat in deze uh, uitzending? Nou, omdat uh, eigenlijk om uh, heel veel verschillende redenen. en ik zal ze heel erg even uh, kort opnoemen. De stichting De Nieuwe Blauwe Tram die bestaat 10 jaar. En Wim Beukenkamp, de voorzitter, die is uh, bij ons te gast de komende anderhalf uur in de studio. En naast dat Wim voorzitter is en het laatste nieuws gaat vertellen over die Nieuwe Blauwe Tram, uh, heeft hij ook een boek geschreven. En dat uh, het uh, zijn staat op rood. Um, en dan hebben we nog Sjors van Dongen van de NVBS. Dat is een club van verzamelaars, zoals hij dat zelf noemt. En dat is een railvereniging van toen en nu. Die bestaat 95 jaar. Dan hebben we nog Rail Away, Die bestaat 30 jaar. En dan hebben we nog. Het houdt, ja. Nou, ja, je, je bent lekker bezig. Ja, ik ben lekker bezig. Nou, Dat is wel de laatste: dat is de stichting Stoom Nederland. Dat is een stoomclub uit Rotterdam. En die bestaat dit jaar 50 jaar. Nou, Zo, echt, kijk eens aan. Ja, dat is ongelooflijk wat voor. Uh, en ja, daar zal allemaal vast een, een, een goede reden voor zijn waarom dat allemaal al die. Uh, feestjes uh, gehouden worden. Maar we beginnen dus met het verhaal van de blauwe tram. En ik zal je straks vertellen wat de aanleiding dan van is. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment. Dat allemaal bij deze aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. Een hele goede morgen. goeiemiddag. En uh, fijn dat je erbij bent. Tot aan vijf uur zijn wij hier op de radio. Zaterdagmiddag op de radio met uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, baby, I love your way. We volgen De volgende wedstrijd van vandaag, voetbal. Tegen 1230 30 uit uh, Horen. Momenteel uh, 1-0 achterstand. Maar de wedstrijd is even stilgelegd uh, vanwege inderdaad iemand uh, die langs de seinlijn uh, onwel is geworden. We houden dat uh, allemaal in de gaten. Ja. Ondertussen hebben wij een uitzending vol met treinen en trams, Benno. Zeker, maar eerst even een dienstmededeling. Van vrijdag 13 februari in de avond... tot en met vrijdag 20 februari in de ochtend... rijden er geen treinen van Zandvoort richting Haarlem. En eh, natuurlijk andersom Er rijden stopbussen tussen Haarlem-Overveen en Zandvoort. Aan de zee en richting Alkmaar zijn er ook werkzaamheden... trouwens rond dat hele station eh, Haarlem zijn... Vol op werkzaamheden. Ik kijk even naar mijn gast Wim Beukenkampen. Uh, Wim, jij bent werkzaam geweest op, op het spoor. Wat deed je daar precies? Ik ben uh, jarenlang Senior Inspecteur Rail geweest bij het spoorwegtoezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ja, en uh, jij, moest, jij hield dus toezicht, maar uh, hoe moeten we dat ons voorstellen? Ja, eh. Uh, Kijk, tegenwoordig is, uh, zeg maar even... de verantwoordelijkheid voor de veiligheid is heel erg gedelegeerd. En ik denk niet ten onrechte naar de spoorwegondernemingen. Ja. En dan moet je dus denken aan uh, een ProRail, een NS, een Arriva... de goederenvervoerders en ga zo maar door. En... Uh, uh, het, het Rijkstoezicht, dat is zogenaamd meta-toezicht... wij houden dan toezicht op de manier waarop die ondernemingen zelf zorgen... voor hun eigen veiligheid. Ja. Nu wordt dat station in Haarlem, uh, of uh, dat traject, wordt, of tenminste rondom het station... wordt dat spoor uh, behoorlijk aangepakt. Dus, uh, er zijn wel allerlei acties aan de gang dat ze uh, uh, het willen uitbreiden... of juist niet wissels ertussen uithalen, weet ik veel... Uh, juich jij daartoe? Kijk je, heb je zoiets van, uh, jongens, jullie zijn goed bezig? Kijk, op zich, uh, het spoor in en om Haarlem uh, wordt ongelooflijk druk bereden. Hè? Haarlem is, is een van de belangrijkste spoorwegknooppunten van Nederland. Oh ja? Oh. Ja, dat, dat, dat, dat beseffen een heleboel mensen niet. Maar Ik dacht Utrecht, Amersfoort, Apeldoorn. Ja, een voorbeeld he, van Stroom Centraal, maar in West-Nederland is bijvoorbeeld Haarlem... De belangrijkste omleidingsroute voor het geval er problemen zijn met de HSL en de Schiphollijn. Die wel langs langskomen, ja. Ja, en dan, dan zie je dus ook met enige regelmaat die Beneluxen en die Thalysen en die Eurostars, ja. die zie je in een ene door Haarlem komen. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog, en dat moet je niet onderschatten, het goederenverkeer van en naar Tata Stiel, de Ja. ja. Hè, dat, is, dat, is ook, dat zijn miljoenen tonnen per jaar. Haarlem, wel, ook wel één, twee treinen per dag, hè? Uh, soms nog wel meer. Oké. Okay. Ja. En uh, dat betekent dus gewoon, Haarlem is een heel belangrijk knooppunt. Nou, op het moment uh, dat een, een, een prins uit het Koninklijk Huis hier een evenement op het circuit gaat organiseren. <lacht> is dat uh, Dit jaar ook voor het laatst. <lacht> jawel, maar dan verzinnen ze wel weer wat nieuws. Ja, tuurlijk. ja. Uh, uh, nou, dan, dan is het hier helemaal een huis. Uh, Haarlem is een heel belangrijk knooppunt en dat is het dus al bijna 200 jaar. Zo. En dat betekent dus ook... er rijden hier ongelooflijk veel treinen. Ja, dan slijt het spoor ook. En er is dus recent... heel veel politieke commotie geweest. Over het feit... dat ProRail... gewoon heel veel geld nodig heeft... voor onder andere groot onderhoud... en modernisering... van het emplacement voor Station Haarlem. En dat geld is er niet. Hmm, en, de, en de gemeente Haarlem... heeft dus aangeboden om... ProRail 50 miljoen te lenen. Om dus toch dat onderhoud te kunnen uitvoeren in de wetenschap. Als je het nu niet doet, uh, dan moet je het over een paar jaar doen. En dan kost het nog veel meer. Maar ja. eigenlijk is dus die lening van de gemeente Haarlem... op zich geweldig dat Haarlem dat financieel aan kan. Ja. Maar het is natuurlijk een blamage voor de politiek in Den Haag. Ja, eigenlijk wel. Want daar moet het vandaan komen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Jij vindt ook dat dat gewoon... Uh, centraal van out, uit de overheid uh, het, het spoorwegnet uh, onderhouden moet worden. En, ja. en het beleid ook daarvoor moet zijn. Ja, natuurlijk. Kijk, uh, wij kennen een zogenaamd landelijk kernnet. Ja. Nou, daar maakt Haarlem uh, uh, zonder enige discussie deel van uit. Mm. Ja, dan moet je dus ook vanuit de landelijke politiek... moet je bereid zijn om daarvan de lasten te dragen. Ja. He, en uh, overigens, niet alleen het spoor kent dit probleem. Ik kom oorspronkelijk bij Rijkswaterstaat vandaan. En ook Rijkswaterstaat klaagt steen en been dat er wel geld is voor investeringen. Maar niet voor het onderhoud wat het gevolg is van die investeringen. Ja, ja, ja precies. precies. En, en even terug naar die uh, lening van de gemeente Arnhem. Hoe schot jij het in? Ga, gaat dat er komen? Nou, kijk, ik, ik, denk, ik denk dat zeker nu met de nieuwe regering. Uh, dat het kwartje wel gaat vallen. Wat ik zeg, die 50 miljoen is in feite een blamage voor Den Haag. Uh, en uh, ik, ik denk dat, dat men wel in Den Haag tot één keer gaat komen. Uh, dat dit natuurlijk de waanzin ten top is. Ja. Dat een, een gemeente in feite een landelijke taak moet gaan voorfinancieren. Ja, ja. Eigenlijk dat is bizar. Wel. Maar ja, het, het wordt dus eigenlijk toch wel een geschenk uit de hemel. Voor uh, ProRail wel. Ja, ja. ja. En het zegt ook overigens alles iets over de uitstekende financiële positie van de gemeente Haarlem. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat ze kunnen zeggen van nou ja, wij trekken onze buidel, uh, wij lenen jullie even 50 miljoen. Ja, ja. Nou ja, jij als Haarman hebt daar natuurlijk uh, aan bijgedragen al, al vele jaren lang. Ja, dat ja, vrees van wel. <laughs> Jouw belastinggeld is erin gaan zitten. Ja. En... en Stel dat dat doorgaat. Heeft Zandvoort daar profijt van? Uh, ja, heeft Zandvoort daar profijt van. Uh, Zandvoort heeft sowieso profijt van elke investering... in het railvervoer in en om Kennemerland. Oh, hoezo? Ja. Uh, kijk, uh, laten we heel reëel zijn. Uh, zonder het spoor was Zandvoort een heel obscuur vissersdorpje gebleven. Ja. Uh, want zo is het ooit ontstaan. He, en dat. Uh, de NS heeft ook wel eens gezegd: van kijk. Uh, de spoorlijn van Haarlem naar Zandvoort. is tien maanden van het jaar verliesgevend. Oh. Maar twee maanden van het jaar is de goudmijn. Ja ja, ja, ja, ja. En dat is ook de reden dat die nog steeds bestaat. Ja. Nou, wat ook een goudmijn was, dat was de blauwe tram. Ja. Uh, ik stel voor om daar uh, straks uh, naar het uh, muziekje verder over te praten. Ja, en dan kunnen we ook even naar Duitsjesveld, hm. want ze spelen weer. Ah, oh, ja, dat ja, ja, ja. Dus dat gaan we na deze plaat doen. Weer terug naar Sportpark uh, Dijntjesveld, waar Piet Pijper de wedstrijd voor ons uh, vanmiddag in de gaten houdt. Uiteraard ook heel veel treinmuziek. De Morning Train, hier is Sina uh, Easton. op de radio in het gesprek met uh, Wim. De trein en tram uh, die spelen vandaag een uh, belangrijke rol bij Zandvoort op zaterdag. En vandaar ook deze ziel van Sine Eastern en de Morning Train. We gaan weer naar het voetbal zoals we elke zaterdag uh, eigenlijk doen. Pieter spelen vandaag thuis en de wedstrijd heeft even stilgelegen van, uh, vanwege uh, dus een uh, toeschouwer die onwel werd. Als eerste is daar al wat over bekend. Nou, ik zie hier de, de zieke auto is gearriveerd. Ik zie ook een AID-apparaat staan. Dus de persoon is uh, die wordt nu opgehaald de zieke auto. Ik denk dat het allemaal gelukkig uh, allemaal meevalt. We zijn ook, het spel is hervat. En uh, we zitten inmiddels uh, in de 25 minuten. Maar ja, we hebben natuurlijk heel lang is het uh, niet gevoetbald. En we staan 1-1. Ja, een goede actie van Nijsselberg, er was een beetje een matte sfeer op het veld door alles wat er, om, wat er in de omgeving gebeurt natuurlijk, dat kun je begrijpen. Als, als er mensen niet goed worden en de grensrechter en alle bezorgers lopen op één punt af, dan krijg je een beetje een rare sfeer. Maar goed, dat, dat gaat nu wat beter. We zijn weer aan het voetballen en het is 1-1 en het, nog, nogmaals, het zal de, de, de, de, de klok staat op 45 minuten, maar dat... Uh, oh, oh. En nu is het zelfs 2-1 wordt het. 2-1 voor de tegenpartij Zwaluwen. Een scrimmage hmm. en uh, komt voor de voeten van de linksbuiten en die me toch wel onhoudbaar. Het is een hele rare situatie. Een zieke auto achter de bal. En... Maar goed, het is 2-1 voor Zwaluwe. We gaan zo rusten. Als we straks in de rust. dan wil ik even een graag. Of een de gelegenheid gebruik maken. om even iets over onze nieuwe trainer te vertellen. die we op hebben, Mars hebben aangenomen. Dat, we, dat kan ik dan ook even met jullie delen. Maar ik zou voor het even in de rust doen. Dus over een minuut of tien. We, we gaan nu nog even spelen. Ik weet niet hoe lang nog. Het 7, 8. Met de stand 1-2 voor Zwaluwe. Oké, okay, dankjewel Piet voor uh, dit moment. En straks komen we uiteraard weer bij Piet terug. Inderdaad over de trainer waar hij het een en ander over te vertellen heeft, Benno. Ja. ja. heb je de trein al gepakt? Uh, nou, ik zit, uh, dat, laat ik dat maar eerlijk opbiechten. Ik zit relatief heel weinig in de trein. En dat spijt me, uh, want uh, ik ben een zogenaamde treinreiziger die het... Uh, uh, ja, ik zie de romantiek in van het, uh, van het uh, treinreizen... Uh, maar ja, het is nog wel eens druk in die trein en allerlei uh, typetjes. En dat weerhoudt me er een beetje van. Ja, je ziet uh, op uh, tv hè, bij de RET, bij Handhavers. Ja, ja, ja. Jo, wat een werk. Ja. Ze hebben aan, uh, allemaal mensen die weer geen kaartje hebben. Of, ja, uh, of weet ik veel wat. Zelfs eentje die was uh, oordopjes uh, kwijtgeraakt, uh, Wim, uh, in, het, uh, in het spoor. Dat was uh, bij het spoor gevallen. En dan moet er een speciale melding voor gemaakt worden. En dan moeten ze toestemming krijgen. En dan mogen ze met zo'n grijper. Dat uh, oordopje uiteindelijk uh, oh, ja? pakken. Okay. Uh, ja, dat is een diep... heel gedoe hoor. Ja, ja, dus, ja. Uh... Maar ja, wij gaan naar de blauwe tram. Want ja, er komt uh, veel op ons af. Er is het, het, het spoor is uh, dagelijks in het nieuws. En vandaag nog schreef het uh, Algemeen Dagblad een heel groot artikel. Nou, heel groot. Maar een groot artikel over uh, heel veel camera's. Dat weer wel. En drones die uh, uh, ProRail in gaat zetten. En Wim, ja, dat is dan eigenlijk ook... Uh, Blijkbaar heel erg nodig, want uh, de treinen moeten gewoon op snelheid door kunnen rijden. Ja, klopt. En waar treinen helaas al jaren last van hebben, dat is uh, criminaliteit, hè? Uh, vandalisme en veel erger uh, koperdiefstal. Ja. Uh, en koperdiefstal heeft zelfs tot zeer ernstige ongevallen geleid. Ik heb daar zelf ook in mijn tijd als inspecteur een paar van uh, moeten onderzoeken. He, onder andere in Zevenaar, waarbij dus een, een ICE onderweg van Amsterdam naar Duitsland uh, met snelheid uh, zijwaarts op een goederentrein is gebotst. Zo, dat is heftig. Uh, en dat dat is in die zin goed afgelopen. Daar zijn geen uh, ernstige gewonden gevallen, maar wel was de trein totaal los. Zo. En dan praat je dus echt over een miljoenenschade. Ja, ja. En uh, kijk, in, sowieso betekent koperdiefstal altijd uh, reparatie. En uh, reparatie betekent gewoon dat een, een complete spoorlijn er één tot twee dagen uit ligt. Ja, ja precies. En, en dat, dat gebeurt dan nou, letterlijk voor een paar stuivers aan wat het koper opbrengt. Ja. Gebeurde dat vroeger in de blauwe tramtijd ook al, dit soort uh, vandalisme? Nee. Uh, kijk, er kwam natuurlijk wel vandalisme voor. Alleen, kijk, sowieso is een tram qua beveiliging veel simpeler. De, die is niet, in feite niet afhankelijk van zenuwen. Hm. Uh, en uh, ja, er was ook meer personeel beschikbaar voor het baanonderhoud... en daarmee dus het toezicht ter plaatse enzovoort enzovoort. enzovoort. Ja, ja, ja. Laten we even kijken. Uh, die blauwe tram, dat is een... een uh... Het, wij hebben het altijd over Amsterdam-Zandvoort, Zandvoort-Amsterdam, maar het was veel groter. Ja, dat, uh, dat, dat tramnet wat bekend staat als de blauwe tram, hè, dat is eigenlijk het tramnet van de Noord-Zuid-Hollandse tramwegmaatschappij. Dat strekte zich op zijn hoogtepunt uit van Vallendam tot Scheveningen en van Amsterdam tot Zandvoort. Dat was een enorm tramnet. Het waren eigenlijk drie tramnetten. Oké, okay, oké. Okay. En... Hoe verhoudt het zich tot elkaar? Zeg maar Amsterdam-Zandvoort, was dat het, het, het belangrijkste uh, net? Of waren die andere belangrijker? Nee, uh, je had drie netten. Je had het net Waterland van Amsterdam-Noord naar Purmerend... wat zijn naam heeft gegeven aan het beroemde boemeltje van Purmerend. Uh, en van Amsterdam naar uh, Edam en Volendam. Dat was het, het net Waterland. Uh, dan had je het normaal spoornet... Uh, dat strekte zich uit van Haarlem uh, via Leiden, Katwijk, Noordwijk, uh, Den Haag naar Scheveningen. Zo, dat was een reis, hè? Ja, dat was een, was een enorme reis. Ja. En, uh, en dan had je het smalspoornet Haarlem. En de belangrijkste stamleen daarvan, dat was Amsterdam Haarlem Zandvoort. Maar je had rondom Haarlem ook nog een, een soort stadstremnet, ook van tramlijnen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En maar, uh, uh, voor de uitzending hadden we het er al over... Uh, Amsterdam-Zandvoort, die blauwe tram, die was wel ongelooflijk populair. Ja, um, het was zelfs zo dat na de oorlog was uh, Amsterdam-Zandvoort... De kurk waar het hele NZH-concern op dreef. Er werd wel eens gezegd... Amsterdam-Zandvoort maakte evenveel winst... als de rest van het NZH-bedrijf aan verlies opleverde. <lacht> nou ja, uh, eindconclusie nul. <lacht> dus, uh, ja. Het was ook de, de tramlijn uh, waar de NZH zich heel veel tegen de opheffing verzet heeft. Ja. He, alleen uh, die opheffing die is afgedwongen door de gemeente Amsterdam. Want die wilde de concessie in 1954 niet verlengen. Het was hun schuld hè? Het, het was hun schuld. Ja. He, en uh, er speelde nog want De NZH was uh, een dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen. En daar zat toen een directeur. Uh, ingenieur FQ Den Hollander. En die sprak letterlijk de woorden uit... naast ons geen ander railvervoer. En dat bedoelde hij heel netelijk, letterlijk. Want tussen Amsterdam en Haarlem... reden NZH dus pal naast het, het spoor van de NS. Ja. En uh, die beconcurreerde NS sterker. Um, er zijn zelfs uh, gevallen bekend. Er is ook een foto van. Waarbij dus nzh trams racen... Tegen treinen van NS. Nou, dat werd, dat werd door de directie van NS... absoluut niet op prijs gesteld. Nee, nee dat kan ik me heel goed voorstellen. En maar maar, maar hoe, over wat voor snelheden hebben we het dan? Uh, uh, rond de 90 kilometer per uur. Want die trams die konden bloedhard. Jeugje, jeugje, jeugje. Ja. ja, en het was natuurlijk één rechtspoor. Ja, en uh, die, die trambaan tussen Slotendijk en Haarlem... dat was ook in feite een spoorlijn. Ja, ja. ja. Uh, en die passagiers die vonden dit natuurlijk geweldig. Ja, ja. Die zouden misschien uh, de trambestuurder wel op te jutten. Harder, harder. Uh, wie, wie, wie zal het zeggen? Maar die trambestuur is dat trampersoneel had er zelf ook lol in. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. En uh, ik, ik kan je garanderen dat menige NS-machinist... Die heeft, die heeft echt op zijn tanden zitten te bijden. Uh, uh, als ze dus daar reden. En ze werden in feite ingehaald door zo'n stomme tram van de NZ. <laughs> die vervolgens verhaal. Ja. Want, uh, uh, en, maar kunnen we daardoor ook uitkomen? Uh, ...concluderen dat eigenlijk uh, dat, ja, het, het kon zo niet langer. Die, die treinen moesten voller, dus die tram moest weg. Um, ja en nee. Kijk, um, het was natuurlijk wel zo dat in de jaren 50... ...kwam het particuliere autoverkeer enorm ja, op. Hè. Nou ook, ja. uh, en uh, wat natuurlijk zeker meespeelde... Uh, ...en dan denk je van ja, de tijden zijn wel veranderd. Uh, in die tijd werd uh, de automobiliteit gezien als dé emancipatie van de arbeidersklasse. Ja dat dus de, de arbeiders zich een auto konden veroorloven. Ja. En toen waren we ons nog niet bewust van de negatieve effecten van de auto. De, de verstopping van de binnensteden. Nou, daar kan Haarlem natuurlijk van meepraten. Elke maar, zondag viel in een Zandvoort. Ja, en, en, en in Zandvoort nou kun je werkelijk over de daken van de auto's lopen. Dus ja. dat schiet ook niet op. Dat waren we ons toen nog niet bewust. Nee, nee. En het is gewoon zo. Ik denk dat er best wel een, een goede business case geweest zou zijn... voor het voortbestaan van die tram naar Zandvoort. Die reeg gewoon door hele gunstige delen. Hmm. Uh, maar ik zeg altijd van erom, als de tram naar Zandvoort was blijven rijden... hadden we geen spoorlijn meer naar Zandvoort gehad. Oh, toch niet? Want... Twee railverbindingen naar Zandvoort... is wat veel van het goede. Ja, ja, ja. Kijk maar naar Eemuiden. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Daar, daarmee... even voor de beeldvorming... de trein naar Eemuiden is opgeheven. Al jaren geleden. Ja, die is in 1983 opgeheven. Gewoon bij gebrek aan passagiers. Ja. He, en in, in dat geval... Uh, omdat uh, er inmiddels uh, snelle bussen waren gaan rijden... en het idiote was dat je met de bus sneller in Amsterdam was dan met de trein. Ja. ja, dat schiet niet op. Nee, nee, nee, precies. Dus, uh, maar als we nu kijken, 2026, he, zou uh, de, de tijden zijn veranderd, de inzichten zijn veranderd. Zou dan zeg maar een tramlijn richting Zandvoort, al is het maar Haarlem-Zandvoort... zou je dat, dat wel rendabel kunnen krijgen? Ik denk het wel. Kijk, er wordt al jaren ge, ge, gedacht, gestudeerd... op een, het, het terugbrengen van de interlokale tram in en om Haarlem. Hè. Toen vanuit Haarlem over Hoofddorp naar Schiphol... de zuidtangent werd aangelegd, hè, de huidige Erne 300... Toen is er al nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid tot vertremming. Hmm. Nou, uh, ook in Haarlem zelf wordt dus al gestudeerd op een, een trem als ruggengraad van het lokale openbaar vervoer. Ja, als je één keer zo'n tramlijn hebt... dan is natuurlijk een zijtak naar Zandvoort... Ja. redelijk makkelijk te realiseren. Vooral als je je realiseert dat op een klein stukje na... maar in feite van Heemstede tot Zandvoort... de oude trambaan er nog steeds ligt. Ja, ja. En daar ligt dan weliswaar nu een, een, een fietspad op. Maar je zou er zo in feite weer een trambaan van kunnen maken eentjes eruit, railsje erin, klaar. Ja, nou ja, er zit nog een klein akkerfietje, want er zit wat onder. Oh. Uh, ze hebben namelijk die oude trambaan in de jaren 60-70 gebruikt... om een hoofdgasleiding van de Gasunie aan te leggen. Oh. Maar ja, wij willen natuurlijk op termijn van het gas af. Ja. Uh, en dan gaat dus ook de functie van die gasleiding vervallen. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, dan komt die trambaan in feite vrij. Want laten we gewoon reëel zijn... Um, er ligt nog een fietspad naar Zandvoort, namelijk aan weerskanten van de Zandvoortslaan. Ja, ja, dus dat fietspad binnendoor is helemaal niet nodig. Nee nee, nee, nee, nee. Goed, nou dan gaan we het zomaar eens hebben over de nieuwe blauwe tram. Zeker weten. Blijf lekker luisteren naar de Zandvoortse Radio. En uh, we gaan ook even kijken op uh, Duitsersveld. Wat, uh, wat onze collega te vertellen heeft over uh, de trainer daar van SV Zandvoort. Dat is Piet Pijper, hè? daar heb ik het dan over.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 dat was de disco-single van First Choice en Dr. Love. We gaan weer naar Duistersveld, Sportpark Duijfdesveld. Het einde van de eerste helft, hè Piet? Ja, we gaan net gaan de, de kleedkamers in. En uh, ja, dat heeft natuurlijk allemaal uh, een kwartiertje langer geduurd door, door een toeschouw die niet die onwel werd. En uh, goed, de ziekoot staat er nog steeds. En, ik weet niet wat ze met die man aan doen, zijn, maar ik denk dat hij zo, of, of hij kan weer uitstappen zo, of ze nemen hem mee. Het is rustig, we zijn 1-3 en uh, ja, het is, uh, we missen natuurlijk al heel veel, uh, veel spelers. En uh, ja, als dan ook nog uh, zeg maar je, je voorstopper of de laatste man uitvalt, dat is een beetje een onhandige actie van hemzelf. Dan, uh, dan ga je nog meer achteruit in je bezetting en je kwaliteit. Dus vandaar, en, ik moet eerlijk zeggen, tegenpartij is falen, er is toch eentje met uh, wat meer punten. Die zat wat meer naar boven op de ranglijst en... Uh, ja, die voetballen niet slecht en die maken gewoon gebruik van, van onze jeugdigheid en ook onervarenheid. Vooral als je zo in het eerste elftal wordt neergegooid. Ja, dus ze zijn ook echt sterker vandaag. Ja, ze zijn zeker. Ze zijn allemaal wat, wat, wat handige voetballers en wat zwaardere voetballers. En bij die jonge, die we, jonge jongens die we hebben, ondanks hun inzet, zijn ze toch allemaal wat licht en zo En laten zich wat makkelijk een kantje opgooien. En, en ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat mis je net. Als het, ja, het is toch een gelijk niveau en dan, dan, dan, dat is dan het verschil wat het maakt. En ze maken 3-1 en wij hadden ook wel weer kans op nog een goaltje gehad en zij ook zeker. Dus, ja. Nou ja, misschien dan... zo in de tweede helft. Wie weet, je weet het nooit wat er gebeurt. We gaan straks een goede kant op voetballen. En uh, ja, laten we hopen dat het uh, spel zich keert. Laat het maar zeggen. Zeker, uh, je had nog wat uh, over de trainer. Ja, het is zo natuurlijk, zoals ik al vorige keer op een of andere uitzending heb verteld. Heeft de, onze huidige trainer Arend Regeer, vader van zeg maar. Maar Jury regeer die heeft aangegeven dat hij na dit seizoen ermee stopt. Hij had verwacht wat meer beleving in hij, hij, wat hij, wat hij verwacht meer beleving bij de spelers en zo. En ja, dat zijn bij onze jongens, allemaal amateurs en die nou, er gaat er eentje op vakantie. En volgende week gaat er weer één op vakantie. Vandaag zijn we er ook op vakantie. Dat, dat is niet wat in zijn. Ja, hij, hij, plus het feit dat hij, hij wil toch heel graag bij zijn zoon ook zijn als hij speelt. En Toevallig kwam dat ook deze keer dit seizoen. Heel vaak heeft de Ajax al op zaterdagmiddag gespeeld. Dus dan hebben we de afspraak gemaakt. Dan mag je een uurtje hier de weg op. Die is hier helemaal niet. Ja, dat is, dat is ook voor de club niet goed, denk ik. En, nee. ja. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe trainer gegaan. En die hebben we inmiddels gevonden. En uh, ik, kan, ik kan meedelen dat het, uh, onze nieuwe trainer wordt uh, Raji de Haan. Dat is een voormalige uh, Nederlandse voetballer van Surinaamse afkomst, zoals het heet. En die uh, is 55 jaar die... Uh, het C speelde ooit voor het Surinaams elftal. Wat destijds in, bij de SLM-ramp in Zanderij in Suriname in 1989 zat hij in dat vliegtuig en hij is uitgekomen. Hij kan aardig voetballen. Hij, is, uh, altijd, hij heeft altijd hoog gevoetbald. Wij hebben vertaald voetbal gespeeld bij Telstra en bij Eindhoven. Hij heeft een hoop amateurs gespeeld. RCA Lisse. Holland ook HC. Bij de Koningshoek HC heeft hij een aantal jaren gevoetbald. En hij heeft het voetbal afgesloten met een carrière als trainer bij HFC. Vervolgens heeft hij wat, wat clubs gehad uh, als trainer ook. In zijn laatste jaren is hij niet echt in actie geweest als trainer. Maar nu, had hij, hij zegt, hij kan weer. En uh, hij, nou goed, we zijn dus met hem in contact gekomen. En we hebben een contract met hem afgesloten voor één jaar. Wat dan ingaat, zeg maar, aan het begin van het uh, volgende seizoen. Oké, okay, nou ja, het klinkt in ieder geval uh, goed... Uh... Ja, hij heeft een redelijk goede cv en uh, laten we hopen dat hij ook het uh, hier kan overbrengen. En uh, ja, nogmaals, het is hier een groep die uh, wel, wel altijd graag wil voetballen en met heel veel enthousiasme, maar ook gewoon niet alles ervoor. Ja, het lijkt erop niet alles, dan zeg ik misschien een beetje cru, maar als je wil, vroeger ging je echt niet op vakantie als je voetballer was, dan ze dan, dan je, dan, dan je dat je niet op vakantie ging als er geen voetbal was. En nu zeggen ze ja, ik ga een weekendje skiën of ik ga een weekendje dat of ik ga een week niet dat. En dat, ja, dat is dan ook voor een trainer vervelend natuurlijk als je steeds basisspelers bent. Maar misschien dat Razzine ze uh, op een ander uh, andere spoor kan zetten. En, uh, ja, het is natuurlijk nooit goed om steeds van trainer te wisselen. Maar we hadden ook stille hoop dat dit met Arend wat langer zou duren. Maar ja, het is niet anders en we moeten verder. Nou, Razzine gaat daar zijn best voor doen. Zeker, nou uh, mooi. Uh, dankjewel uh, even voor de, deze uitleg uh, Piet. En uh, ja. kijken of je ze inderdaad op een uh, ander spoor uh, kan krijgen. En dat sluit meteen aan uh, hm. bij uh, ons verhaal waar we het vandaag over hebben. Want we hebben het over uh, de Blauwe Tram uh, onder meer, uh, Benno. Ja, zeker. En uh, nog, om uh, maar eens te benadrukken hoe dat nog leeft in Zandvoort. We hebben een wijksteunpunt, de Blauwe Tram. En dat is de plek in Zandvoort voor ontmoeting, dienstverlening... en participatie van elke wijkbewoner. Um, Wim Beukenkamp zit nog bij ons in de studio. En Wim, die blauwe tram, we hebben het over gehad. Het zou technisch en uh, om, toch redelijk misschien eenvoudig te, te realiseren zijn... om de blauwe tram terug te krijgen. Maar ja, dan moet die eerst nog wel gebouwd worden. En daar ben jij met de stichting De Nieuwe Blauwe Tram... tien jaar geleden opgericht. Gefeliciteerd met dit eerste jubileum, of tweede natuurlijk. Uh, daar zijn jullie al etterlijke jaren mee bezig. Ja, dat klopt. En uh, hoe is dat eigenlijk begonnen? Waarom? Want de, de blauwe tram die kan zich verheugen in een enorme populariteit. Uh, ja, laten we daar maar eens maar even oppakken. Uh, waarom, is, waarom leeft dat nog zo bij de mensen? Ja, die, die blauwe trend, die belangstelling, die is bijna bizar te noemen. Hè? Als je dus realiseert dat de blauwe tram in en om Haarlem-Zandvoort al in 1957 is opgeheven. Nou, daar praten we dus over 69 jaar geleden. Ja. En de allerlaatste blauwe tram in de geschiedenis... die reed in november 1961 tussen Leiden en Den Haag. Dat is 65 jaar geleden. Het is, het is werkelijk bijna bizar. Maar hoe komt dat nou? Nou, dat kwam voor een belangrijk deel... We hadden natuurlijk de stedelijke trambedrijven... Hè, Amsterdam, Haag, Rotterdam. Na de oorlog uh, waren dat de enige overgebleven... we hadden er voor de oorlog veel meer. Uh, maar die, die hebben de crisisjaren en de oorlog niet overleefd... waaronder Arnhem als voorbeeld. Mm. Um, maar de blauwe tram, uh, het trambedrijf van de NZH... dat onderscheidde zich in die zin... dat uh, die trams die waren veel en veel comfortabeler... Uh, ik, ik laat wel eens foto's zien. En dan zeg ik van ja, moet je kijken, dit was nou de blauwe tram. En dan zeggen de mensen, was dit nou de eerste klas? Ik zeg nee, uh, dit was uh, tramklasse <laughs> Er waren geen klassen in de tram. Er waren geen klassen. Um, uh, de reden bijvoorbeeld uh, tussen Amsterdam, Haarlem en Zandvoort. Uh, trams gebouwd door de, de Roemerugte-firma van Bijnes in Haarlem. Uh, speciaal gebouwd voor de clientele... uit aardenhout en Benveld. Hmm. Uh, want let wel... het uh, trambedrijf had passagiers. Maar uh, de tram tussen Zandvoort... Haarlem en Amsterdam... die had geen passagiers, die had clientele. <lacht> <lacht> en... Uh, uh, die waren echt ongelooflijk luxe. Dat waren de meest luxe trams die ooit in Europa gereden hebben. Dat, dat is niet voor te stellen. Nee nee, nee, nee. Dan praat je echt op ongeveer uh, Trans-Europa Express, Orient Express. Ja, ja, ja, ja. Zo luxe. gewoon. Ja, nou, met zachte, zachte zittingen en zo. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ja, uh, het, het dienstbetoon van het personeel, dat was ook uh, heel goed. Uh, en ja, uh, het tram, trambedrijf was natuurlijk ook door zijn, door zijn kleur enzovoort... het was heel herkenbaar. Hmm. Waarom blauw eigenlijk? Waarom blauw? Um, ja, gek genoeg, uh, die, uh, die kleur blauw met zilvergrijs... dat is eigenlijk een kleur van een van de voorlopers van de NZH in 1924... Uh, toen had je een, een conglomeraat van trambedrijven. En die zijn toen samengebracht onder de vlag van de noord zuid hollandse tramwegmaatschappij. En de NZH heeft als bedrijfskleuren toen in feite de kleuren van de oude... Eerste Nederlandse elektrische trammaatschappij overgenomen. Die in en om Haarlem reed. Ja, ja, ja. Uh, en uh, waar nou die bijnaam Blauwe Tram vandaan komt? Nou, uh, ook in Leiden gingen dus die NZH-trams over op die, die blauwe kleur. En in 1925 ging er een andere tram naar Leiden rijden... tussen Den Haag en Wassenaar en Leiden. Dat was de tramlijn van de Haagse tramwegmaatschappij. En die trams die waren geel. Ja. Met als gevolg dat men al heel snel in Leiden ging praten... over de gele tram en de blauwe tram. Ja, ja, ja. En zo is die bijnaam ontstaan. Ja. Nou, in eerste instantie in Leiden, maar in 29... dan duikt die, die bijnaam blauwe tram al in Haarlem op. Mm. He, en uh, dat verspreidt zich. Het enige waar die uh, naam nooit is ingeburgerd is in Amsterdam... om de dat simpele reden in Amsterdam waren alle trams blauw. Ja, ja, dat is moeilijk. Hè? Ja, he, dus men sprak in Amsterdam over de Gooise moordenaar... en oh. ...de Waterlandse tram en de oh. Arnhemse tram of de Zandvoorter. Gozer Moordenaar, dat, dat, dat, dat, dat zal ook wel een verhaal achter zitten. Gaan absoluut Daar ja. ga, gaan we het niet over hebben. We gaan even naar muziek en dan komen we nou, natuurlijk terug over de nieuwe blauwe tram. Zeker een mooi verhaal hier op de zaterdagmiddag... En uh, ja ook te beluisteren trouwens op tv hè gewoon bij Ziggo en KPN. ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. Ja. naar vandaag treinmuziek, wat je hoort. Want ook uh, deze week ging over de trein, en wel de laatste trein richting Londen. The last train to London. Je de ILO. bij Zandvoort op zaterdag Interessant gesprek met uh, Wim. En uh, ja, je hebt uh, nog uh, meer, uiteraard, over de nieuwe Blauwe Tram. Jazeker, want uh, jij had het over de, laatste tram, uh, over de laatste trein. Maar wij zitten eigenlijk uh, toch een beetje. In, zijn we in afwachting van de eerste rit van de nieuwe Blauwe Tram? Wim, opgericht in 2016. Waarom hebben jullie hem opgericht? Um, we hebben hem opgericht omdat ik al heel lang speelde met het idee om de allerlaatste blauwe tram te gaan herbouwen. Um, wat speelde er? 1961 is het trambedrijf van de NZH uh, uiteindelijk uh, de laatste restanten zijn opgegeven. En dat was uh, een periode, we zaten in de wederopbouw. Nederland was straatarm. Uh, elke kilo ijzer die telde. Mm. En uh, we, het was ook een periode dat we heel erg opruimerig waren, weet je wel. Uh, uh, weg met die oude zooi en ga zo maar door. Ja. En dat is bijna niet voor te stellen. Maar uh, dat, dat hele uh, trambedrijf van de NZH wat er toen nog was. En dat waren dus zo ongeveer zo'n zo 60 trams. Die zijn samengebracht naar een sloopterrein, in brand gestoken, aan stukken gesneden en dat is naar de hooghobers gegaan. Zo. En uh, daar zaten dus ook inderdaad uh, uh, voertuigen tussen die, waarvan we nu zeggen, die hadden gewoon voor het nageslacht als cultureel erfgoed bewaard ja. moeten blijven. Ja. Maar het is niet gebeurd. Mm -hmm. En uh, ja, dan kun je gewoon heel erg gaan miepen en miauwen. Ja. Um, ondertussen zijn we wel een stuk verder gekomen. We hebben nu allerlei mogelijkheden die we toen niet hadden. Um, we kunnen nu in feite uh, nieuw oud maken. Ja. Nou, daar hebben we diverse voorbeelden van. Uh, een heel mooi voorbeeld in Haarlem is Molen de Adriaan. Ja. Zeker. Eh, en als je nu kijkt, sla een willekeurige toeristische pagina open. Eh, en wat zie je? Dan zie je dus Haarlem. En dan zie je molen de Adriaan met de grote kerk op de achtergrond. Ja, ja, ja. In feite kun je Haarlem niet voorstellen zonder molen de Adriaan. Ja, ja. Maar die molen die staat er pas sinds 2002. Want het is een gloednieuwe molen. Ja, ja. En zo hebben we dus meer voorbeelden. Ja. Eh, uh, het, het VOC schip Batavia in ja. Lelystad. Het VOC schip Amsterdam. Nou. En toen had jij zoiets van... Er kwam wel een blauwdremmetje bij. Hè. Ja, uh, ik, ik kwam in 2015 uh, om diverse redenen uh, in het ziekenhuis. Uh, ik heb daar helaas drie weken moeten verblijven. En ik kon weinig anders doen dan denken. En uh, toen heb ik gewoon als, als gedachte-exercitie in het ziekenhuis... Uh, het, het hele project uitgedacht van... stel dat we die laatste blauwe tram willen herbouwen... hoe zou je dat moeten aanpakken? Nou, wat voor organisatie heb oh, je nodig? Ja. Uh, hoe ziet het er technisch uit? Hoe zit het met mijn fondsenwerving? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, een heel en kwam... plan. Ja, uh, compleet. So. En uh, toen kwam ik het ziekenhuis uit. En toen heb ik dit voorgelegd aan een aantal gelijkgestemden. En die raakten enthousiast... Ja, en van het ene is het ander gekomen. Toen werd in 2016 in Haarlem het nieuwe NZH Museum geopend... in de Waardenpolder. Ja. En dat is natuurlijk in wezen een geweldig moment... want dan heb je alle... Uh, Hotematoten en alle vip ja. bij elkaar. Ja, ja. Uh, en uh, nou toen ben ik ook nog eens even wat gaan lobbyen. En toen hebben we daar tijdens die opening van het Tense de koppen bij elkaar gestoken. We hebben gezegd van we gaan het doen, we gaan het op zijn minst proberen. Nu of nooit. Ja, Oké. Okay. Nou, en en ja, zo is het gekomen. Ja. Toen ben je denk ik met, met, voor, het, voor de centjes aan de, aan de gang gegaan. En toen heb je pand ernaast kunnen kopen van naast dat NZH museum. Ja, dat was een, een, een heel merkwaardig toeval. Uh, want wij zijn daarna begonnen met fondsenwerving. Nou, op een gegeven moment hadden wij een, een heel goed startkapitaal. Maar het begon een kip- en ei-verhaal te worden. Want we hadden genoeg geld om te kunnen starten met het project. Maar we hadden geen werkplaats. En daarmee begonnen we onze geloofwaardigheid kwijt te raken. Want omdat ik geen tram kon tonen... Uh, uh, begonnen mensen het vertrouwen te verliezen. Ja. He, en uh, ja, uh, zonder tram uh, ja, viel in feite ook de basis van onze stichting weg. En precies op dat moment klopte de voorzitter van het NZH Museum bij mij aan. Die zegt van Wim, moet je horen... Uh, naast ons komt een... Uh, uh, een bedrijfsruimte vrij. Wij willen graag ons museum uitbreiden... maar het is te groot voor ons. Maar ik weet dat jij op zoek bent naar een werkplaats. Uh, zouden we eventueel samen kunnen doen? Nou, nou uh, ik ben gaan kijken. Ja, ik ben zelf ook een, een, een, een ingenieur een, een, met een bouwkundige achtergrond. Ik ben een civiel ingenieur van huis uit. En uh, ik heb die ruimte bekeken. Ik denk, ja, dat moet best wel het een en ander aan verspijkerd worden... He, want we moesten een meubelfabriek gaan ombouwen tot een tramwerkplaats. Ja. Maar ik zag dat het in principe mogelijk was. We hebben je ja aangezegd, in eerste instantie hebben we dat dus gehuurd. Ik moet er wel bij zeggen, uh, na een half jaar herkende die eigenaar zijn eigen meubelfabriek niet meer. terug. <lacht> <lacht> en uh, uh, maar ja, uh, we zijn aan de gang gegaan uh, in 2001. We hebben dus toen die opdracht voor die bouw van die casco's kunnen geven. En in 2021 zijn die, die twee stralen casco's bij ons afgeleverd. Ja, en toen werd het luchtkasteel werkelijkheid... Nou kijk, en daar gaan we na het nieuws verder over praten Wim. Want uh, ja, we gaan uh, nog even een uh, klein moppie muziek denk ik. Uh, ja, en dan gaan we naar het nieuws Brenno. Uh, ja, naar het nieuws. Uh... Zeker weten. En dan uh, zo dadelijk in het uh, volgende uur... Uh, meer uh, mooie verhalen van uh, Wim die vandaag te gast is. Dit is de nieuwe single van Harry Staal, trouwens. Tot aan het nieuws en weer.